Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering... ...bewerking Anna Bosman, regie Bert Dijkstra, twaalfde deel. En nu gaat u ons verlaten... ...om hier nog verder op staatskosten rond te hangen... ...lijkt me niet erg declarabel. Maar... ...hebt u nu de moordenaar van Maria? Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey, hamis. Hey, niet zo ruw, hè? Moordenaar. Wie is er nu een moordenaar? Iemand heeft een vrouw... ...een mes in haar rug gegooid. Nemen we aan. Hm? Iemand doet gif in de koren. Iemand maakt atoombommen. Iemand rijdt dronken over de weg... Stuk voor stuk, moordenaars, meneer, dat is heel ach, ach, weet u, het komt door het beeld wat wij van Europa hebben. Alles moet snel en efficiënt gaan. En dan komt u, een man die vertelt dat iedereen wel een moordenaar zou kunnen zijn. Of uh, moeten zijn. Jawel. Alles gaat in Europa snel en efficiënt naar de bliksem. En toen? Kijk, dat is heel vaag. Hachelijke situaties die wij niet als hachelijk onderkennen. moet je, ja, moet je van een afstand proberen te beschouwen. Ja, ja, ja. Natuurlijk heb ik geleerd, veel geleerd. Maar als je niet zo goed kan lopen, dan moet je maar goed rondkijken. Hm? Mensen in Europa handelen te snel, willen alles te snel. Onze moordenaar komt heel kalm naar ons toe. Hm. Daar hoeven we bijna niets voor te doen. U hebt gelijk, u hebt gelijk. Maar hoe rijmt u dat nu met uw telegram? Hier heb ik het afschrift. Mm -hmm. Zal ik het even voorlezen? Ja, graag, ja. Schiermonnikoog. Spreek ik dat goed uit? Ja, uitstekend. Schiermonnikoog. Contact Ramon Scheffer. Ja. Scheffer halfbroer Maria van Buren. Ja. Voorzichtig. Scheffer mogelijk godsdienstwaanzinnige. Stop. Ja. ja, zie je wel. Heel eenvoudig. Ik heb u toch gezegd, onze moordenaar komt heel kalm naar ons toe. Nou, wat doen we nou, hè? Zo vinden we die boot nooit. Als die gek al bij de boot is weggegaan. Die dus sluit speculatie, maar goed, een analyse zit hier. Een analyse? Ja. Uh, hij is in de boot gestapt en al week. En uh, Wat wij nodig hebben is, uh, is een vliegtuig. Oh ja. Haha. James Bontegier. Ja, boten, vliegtuigen. Mocht ondertussen we wel al je wapen laten afpakken? Ja, maar daar kon ik niks aan doen. Daar kon je alles aan doen. Een wapen die hoort die de die hoort gewoon in je Had hij het nooit gezien. Adjudant, wat doen we nou? De geer, wat doen we nou? Ja, uh... er is een pijp in de lucht, hij gaat voor ons zoeken. Nou zie je wel. Alles gaat prima als je maar niks doet. 310 graden noordwest, schip met groot zeil en witte vak. Wat wordt die de over? een. boot over. Nou, hoe kan ik dat dan hier vandaan zien? Over. Hij is bruin over. Ja, je hebt mooi praten. Ik ga naar het oosten. Aan deze kant is niets te zien. Ja, een Ach, sorry. Over. Uh, ik wilde ook al dat het loopt van de uh, over. Ja, en ook motoragent over. Let dan maar op. <laughs> Hallo, PH Sierra Oscar November. Hier, RP2. Over. PH Sierra Oscar November. Is er nog iets te zien? Over. Ja, een klein bootje. Acht of negen meter lang. Eén man aan het roeren. Over. Wat voor man? Over. Uh, hij heeft een donkergroen pak aan. We lijkt me een boswachter. Over. Mooi, waar zit hij precies? Over. Momentje, in de pijlen. We hebben hem, we hebben hem hoorde gek. Hoor je dat? Ja, ik hoor het. Maar wat nu, hè? Wij zitten op een boot en hij zit op een boot. Uh, enteren? Oh, wat een ellende. Wat hebben we eigenlijk? Uh, ik? niks. Ja, tja. ja, dat weten we, ja, ja. Jij daar die spulletjes afpakken, hè? Eh, eh, eh. Eh, buisman, is er nog z'n aan Een pistool en een karabijn. Ah, mooi. B-H-S-O-N RP-2, over. Hier, RP-2, over. Blijf in de buurt, over. Ik kan hem ook een beetje in de war maken, over. Man is gewapend, Zodemiet de witte maar op, over. Waar is die Engelsmanplaats? Nou, eh, kijk maar hier op de kaart. Ja? Hier eh, varen we, ja? en daar is de plaat. Nou, dat is nog een mooie end, kunnen we niet sneller? Nou, we zitten op volle kracht. Wat moet die schepper daar nou een vierkante kilometer zand dat over een paar uur onder water loopt? echt iets voor een gek. Misschien gaat hij wel in de hut zitten. Hoezo hut? Nou, oh, daar is een post waar rechtswater staat. Heeft die kijker eens een weg hey hey, Kijk, een je bent Ja, rustig. Uh, ah. Verdomd, ja, daar zit hij gek. Wachten, wachten tot de voeten verzuipen. Of zoiets. Wat moeten we anders? Gaan halen. Gaan halen? Is gaan pak pakje rondboten? Ja. Nee, nee, nee, nee. We moeten proberen met hem te praten. Die, uh, wie, eh, kent hem het beste? Ah, maar ik kom erbij. Maak je voorstellen... Dit is Brigadier Jongsma. Dit zijn greepstra in de gier van de Amsterdamse gezet. Aangenaam, heer, hè? Uh, aangenaam. Ik... Ja, jongsma, we vroegen ons juist af wie Scheffer van ons nu beste kent, hè? Ja, ik zou zo zeggen, u had je dan. Ik ken hem natuurlijk ook wel, maar we zijn nog niet bepaald bedriend. Ik heb nog wel eens gevraagd een pulsje met me te drinken. Toen keek ik me aan of ik hem wilde vergiftigen. Ah, dat is ook geen beste beurt, jongsma. Tee. Kruidenthee kan je hem aanbieden, dan praat hij wel. Maar dan alleen over het Oude Testament. Oh, ja, dan had de God van de Vraag is voor het zeggen. Jehova, weet je wel. Ook een gemakkelijk baasje. Nou weer, wat moeten we doen, hè? Hulp van de walvraag duurt te lang. En daar voel ik eigenlijk helemaal niks voor. Als jongs maar nou dat rubberbordje laat zakken, roei ik even naar de plaats... ...en probeer daar met hem te praten. Nee, nee, laat mij nog maar gaan. Ja, ik kan mijn pistool vluren trekken dan jij. Ja, ik heb vorige week de tweede prijs gewonnen pistooltrekken en een gericht schot afgegeven. <laughs> ik had alles eens de pop in de arm. Moet de af. Nou, maar scheffer is geen pop. En daarbij heeft hij al pistool, hè? Nou, hij, zeg ja, hij zegt het nog eens. Jongens, maar laat de boot maar zaken. Ik ga wat naar hem toe. Ik ken me best. Tot uw orde, Adjudant. Zie je? Zo hoort het nou, de gier. Eh, voorzichtig, dan. Zeg, uh, laten we die man die rotklus opknappen? Uh, de adjurant weet wat hij doet. Oh. Ja, natuurlijk, maar ik heb wel het idee dat die schepper dat niet weet. Hé, hey. kijk hoe roeien. je. Verdomme! Scheffer komt daar buiten met een geweer. Allemachtig, nee! Wat, nee? De gek gaat schieten! Buisman! Buisman! Jongsbaar, heb jij nog een boot? Ja, heb ik, ja. Die schot heeft er volgens mij geraakt, hè? Lekker! Lekker, bootpaar! Nou, jongsbaar, kom dan op die boot. Ja, nog even. Ik heb er nooit vertrouwd. Ik heb er nooit vertrouwd, die zingelijer. Zo, nog een paar halen. Zo, zo, prima. Zo. Buisman. Buisman. Niks aan de hand adjudant. Komt allemaal weer weer goed. Ik had hem nooit mogen laten gaan. Nou, sla de armen van Buisman om mijn nek, jongens waar. Dan breng ik hem naar de boot. Ja, doe maar, Buisman. Ja, toe maar joh. Kom, Buisman. Zo, kom maar niet. Wie gaat hier? Nee, dat valt toch wel mee. Die jekker heeft alles een beetje tegengehouden. Even vergeten de rubberboot? Laat maar, die halen we straks wel op. Een lentje uit je dan. Hoi. Ja. En hou voorzichtig. Is het ernstig? Oh, valt dan mee met Buisman uit je dan. Wil hem dan daarop? Ja. Uh, uh, uh, uh, iets hoger graag. Oh. Oh. Onder de armen uit je dan. Zo, oh. so. en nou de benen. Ja, prima. Ja, Oké, okay. goed zo. Nou ja. <tie> <tie> <tie> <tie> Die kerel heeft een best leven, hè, als je zo'n gewicht voelt. Ja, ze heeft een best leven gehad. Kom nou, brigadier, hij is nog lang niet dood. Als jullie nog even met de adjudant uh, je bemoeien, dan ga ik het eiland op. PH, RP. Hier RP voor Serra, Oscar, November voor Centraal Post, over. Hier RP voor Serra, Oscar, November voor Centraal Post, over. Waar zit die Rieters nou? Is die er niet? Zou ik denken. Parkeerbonnen uitdelen is een grote hobby. Parkeerbonnen uitdelen? Ja, hij heeft hebt zo zo'n vaste klant. Oh, dan moet hij in Amsterdam komen werken. En misschien heeft hij ons opgeroepen, maar dat was misschien net in de tijd dat wij met het vliegtuig waren. Ja, praten. maar wij zitten er dan wel heel mooi mee, hè. We kunnen die rat niet laten zitten. Als we nou weggaan, smeren die hem. Ja, we kunnen zijn boot wel even stuk maken. Hè? Dat kan ja. Ja, maar die Patjakker kan zwemmen als de beste en hij kent de stroom. Kom dan. Rustig, rustig. De, de heren, we moeten naar een eiland. Buisman moet verbonden worden, dadelijk vallen we aan het En dat wil ik niet op een geweten hebben. Nee voor de luchtmacht! Nee alles Nee voor de luchtmacht! Ja, dat ga je al. Ja, materieel man. Ja, sorry, wat is dat groot materieel. Oh, verrekt. Vliegtuigen groot ze van me. Met vliegtuigen, maar u wilt toch niet? Ik wil alles om die schutterleven te pakken te krijgen. Waar komen we die krengen vandaan? Dat je dan bedoeld? Dat dan je dan bedoeld door welke basis die dingen, die dingen opgelaten worden. Leeuwarden meneer, L Leeuwarden. Geef me dan Leeuwarden, de basiscommandant graag. RP voor vliegbasis Leeuwarden, over. RP 2 RP 2 voor basis Leeuwarden. Positie Engelsman plaat, roep basiscommandant, over. Basiscommande voor RP-2, over. Als je dan schrijftraar Amsterdamse reserves op de RP. Hebben we dringend assistentie nodig, over. RP-2 niet begrepen, over. Wat nou niet begrepen, niet begrepen. RP-2 voor basiscommandant. Proberen vandaag te arresteren. Kunt u laag over de uitkijkpost vliegen ter afsluiting, over. Begrepen, locatie graag, over. Dat is voor jou jongen, RP2 voor basis Leeuwarden, locatie noord noordwest Over. plaat Over. Nou, dat staan voor de vakken. Hé, hé, hé, buisman komt bij. Rustig, buisman. Oh. Zo. Daar komen ze, wie gaat hier, daar komen ze.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 Basis Leeuwarden, Kees Pro's. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.